VRT Nieuws, podcast. De glazen bol van Thierry Geerts. De glazen bol. Mijn naam is Ludvig Belgmidi. Ik ben technologiejournalist van VRT Nieuws. In deze podcastreeks ontmoet ik de komende vijf weken boeiende mensen die mij een blik gaan geven in hun glazen bol. Eén ding hebben ze allemaal gemeen. Technologie is hun passie. Vandaag starten we met Thierry Geerts, de Belgische baas van technologie-reus Google. We kunnen ons nog nauwelijks ons eigen leven voorstellen zonder de zoekmachine, die al lang geen zoekmachine meer is. natuurlijk. Google zit overal en volgt alles op. Google weet alles. In elk geval, Google weet heel veel, zeggen critici. Maar Google is ook dat bedrijf dat heel sterk innoveert en het verbaast iedereen. De Amerikaanse tech-gigant zit in ons land en heeft hier bijna 600 medewerkers. De grote baas van Google is Jerry Geerts en ik mocht bij hem op bezoek. Die technologie is natuurlijk een noodzakelijk iets, maar het is een middel om tot een betere maatschappij te komen. Het is geen doel op zich. Officieel is zijn functie trouwens Country Manager. Ja, ik ben eigenlijk de businessverantwoordelijke voor Google in België. Ik ben ook de ambassadeur van Google, daarom dat ik hier vandaag ben en probeer met Belgische bedrijven en ook met politici te werken om het internet beter te gebruiken om succesvol te zijn in België. Omdat we als België toch eigenlijk een beetje achterstaan tegenover onze buurlanden. En ik denk dat er heel veel opportuniteiten zijn. En, en dat is eigenlijk mijn belangrijkste missie. Is om te zeggen, van kijk, zie wat er mogelijk is vandaag. Brood als KMO heb je toegang tot vier miljard klanten die op één klik van je bedrijf zijn. En Belgische bedrijven benutten dat niet veel. Nederlandse bedrijven benutten dat wel. En dus we proberen dat verschil uit te leggen en, en ook toe te passen in België. Wat is uw achtergrond? Hoe bent u bij, bij Google terechtgekomen? Ik kom uit de, uit de mediasector. Ik heb bij de Vlaamse uitgeversmaatschappij gewerkt, dus bij het Nieuwsblad en de Standaard. En heb ik daar ook gewerkt aan de digitalisering, de, de, de, de websites. De start van het mobiel bijvoorbeeld, bij de krantuitgever. Maar ja, digitale transformatie is niet altijd zo eenvoudig. En opeens uh, belde Google en dan dacht ik van ja, dat is natuurlijk wel... Uh, Was dat geen grote stap? Ja, van en media naar een, een puur zo'n technologiebedrijf? Eigenlijk is het zijn het zijn vergelijkbare bedrijven. We zijn alle twee. Ik de kant heel sterk bezig is met de redactionele afhankelijkheid om goede journalistiek te doen. En Google is heel sterk bezig met de neutrale resultaten te brengen aan de mensen. Onafgezien of daarvoor betaald wordt of niet. En wij leven beide ook van advertentiegelden en zo. Dus het, is, het was heel vergelijkbaar. Het grote verschil is de snelheid. En de cultuur van het bedrijf waar het de snelheid en de flexibiliteit en de openheid om te falen veel groter is. Ja, was het moeilijk aanpassen? Eenmaal dat je hier was? Of? Eigenlijk niet, maar ik heb gewoon een versnelling hoger moeten schakelen. Nogthans denk ik dat ik toch wel altijd wel vrij op top ben geweest van de nieuwigheden. Maar hier heb ik er wel degelijk een extra versnelling moeten inzetten. En hoe lang zit je nu bij Google? Zeven jaar ondertussen. Een eeuwigheid in het digitale land, ja. Hoe ziet er een gemiddelde dag uit van een country manager van Google België? Die, redelijk intensief, maar boeiend. Ik zeg altijd boeiend, maar vermoeiend. Ik vertrek om zes uur s morgens van bij mij thuis en heb dan een, een meer zeer varieerde dagen eigenlijk. Uh, dat gaat van het netwerk van Google laten functioneren, want we zijn een bij het bedrijf. Uh, dus de, de connectie maakt tussen België en de buiten België en dan zoveel mogelijk mensen ontmoeten en dat gaat zoals uh, grote bedrijven om te spreken over de digitalisering en de effect ervan. Zowel als met politici en andere mensen in de maatschappij en te proberen te zien hoe dat, dat kan veranderen. En dan is het, het businessluik het Wij leveren van advertenties en van computercapaciteit die wij verlenen aan bedrijven en zo dus ook de nodige businessbesprekingen daar rond. Google heeft België niet toevallig gekozen. Het bedrijf heeft in ons land een gigantisch datacenter in de buurt van Bergen. En het wordt steeds groter. Wel, het internet blijft groeien. En, en dus met de groei van het internet en onze diensten groeien ons datacenters natuurlijk ook. We zijn heel fier dat we één in België hebben en die dat in kan blijven groeien. Er zijn verschillende factoren. Ten eerste, meer mensen die het internet gebruiken. Maar mensen gaan bijvoorbeeld meer video's bekijken tegenover vroeger teksten. En natuurlijk, een video gebruikt meer computercapaciteit dan een tekstje. Mensen gaan ook massaal hun foto's op Google Photo zetten. Wel, die foto's worden allemaal opgeslagen, veilige plaatsen in onze datacenters. Dus al die, die diensten die we ontwikkelen, moeten we natuurlijk ook een soort backend hebben. We hebben ook een soort fabriek en dat is ons datacenter. Google is ook een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Maar het succes kwam niet zomaar. Het begon heel klein, 20 jaar geleden met twee studenten informatica. een a tale of two startups. I met 25-year-old Stanford PhD students Sergey Brin and Larry Page who have started an internet search company called Google. The company's right here in Larry and Sergey's room in the William Gates building at Stanford. Daarna is het bedrijf heel sterk gaan groeien door slimme overnames. Die slimme overnames zijn nooit een doel op zich geweest. Het is niet een strategie om een groot bedrijf te worden en dan zijn concurrent over te nemen. Maar het is altijd een heel goede visie geweest van de gebruiker, hè? u en ik. Wat doen wij op internet en wat is er nodig? Bijvoorbeeld, Gmail is ontstaan van het feit dat op dat moment moest je altijd je mailbox altijd uitkuisen omdat die altijd vol zat. En dan heeft een ingenieur bij Google gezegd: van, Kijk, dat, dat kan toch niet blijven duren als we nu Gmail ontwikkelen en dat we een veel grotere mailbox voor de mensen maken. En dan is met, het, met de snelheid die beter werd op internet, kon je ineens video's bekijken. En dan dacht je: Kijk, ja, dus als je informatie zoekt op internet. Eerst wil je tekst vinden, en dan zoek je naar foto's. En nu zoeken de mensen meer naar video's. En dan is er een videostrategie ontwikkeld. En op dat moment konden ze dan YouTube overnemen, hebben ze dat ook gedaan. Er stond zoiets als een, een, als een eigen videoplatform, platform hein? Google Video's, ja. hè, herinner ik ja. me, Maar dat was dan niet, niet echt succesvol. Het is een heel duidelijke visie, wat is er nodig? En ook een heel realistische ding, van sommige dingen doen we goed, en andere doen we minder goed. En we doen overnames op plaatsen waar we gefaald hebben. En er is ook geen enkel probleem, daar ook eigenlijk bijna vier over wat de, de, de falen, maar je moet natuurlijk de, de algemene strategie juist hebben. En uh, zoveel dat je bezig bent met al die gebruikers, dan, dan weet je, uh, video is belangrijk. We mogen eigenlijk niet falen, dus als we niet slagen zelf, dan doen we een overname. En, en dat heeft eigenlijk de hele historiek van, uh, van Google uh, um, getiend. Ja, nog twee dingen die ik eigenlijk wil over het verleden. Dat is denk ik die overname van Android in 2005. Ja. Dat is ook een beetje visionair, voor, vooruitziend dat mobile ging groeien. Ja. Ook op dat moment eh, geloofde bijvoorbeeld de beurs daar helemaal niet in. Dat je een operatingssysteem zou hebben voor een telefoon die dan ook open source is. Hè. Het, het kan toch niet rendabel zijn, waarom zou je dat doen? En ook daar Goel heeft altijd gezegd heeft van nee nee, de mensen gaan binnenkort op internet meer zoeken met hun smartphone. Dus we moeten daar een, een, een goed interface voor hebben. Dus we hebben Android ontwikkeld. En gelukkig, want dat heeft ook een, de, de keuze voor de consument serieus verhoogd. Want voordien was er eigenlijk één bedrijf of twee bedrijven die daarmee bezig waren. Want daar is, zijn er honderden fabrikanten die, die vandaag smartphone kunnen aanbieden. De passie en visie die de oprichters hadden, vind ik ook terug bij Thierry Geerts. Op zich, zegt hij, is niet de technologie die hem interesseert. Het is hoe de technologie ons leven kan veranderen. Het is een man die er zijn missie van heeft gemaakt om de technologie dichter bij de mensen te brengen. Kan technologie ons leven veranderen? Ik ben bijvoorbeeld geen programmeur of, of geen brilig ingenieur informatica. Dus ik ben veel meer interessant in de maatschappelijke effect van die technologie. Of hoe we die technologie om... U bedrijfje te ontwikkelen, u gebruikte technologie om informatie in te winnen. Hoe maakt dat die connectie van technologie? De wereld wat kleiner en, en een, betere, een betere maatschappij? Daar ben ik uh, vanaf mee geboeid. Die technologie is natuurlijk een noodzakelijk iets, maar het is een middel om tot een betere maatschappij te komen. Het is geen doel op zich. Maar dat klinkt filosofisch, hè? Ja. om tot een betere maatschappij te komen, dat willen we, denk ik, allemaal. Mm -hmm. Hoe zie je dat dan concreet? Hoe, hoe, hoe, hoe implementeert Google dat? Hoe doet uh, Google dat? Wel, ik ga even uh, uh, verder weg van Google. Ik heb zowel met mijn ervaring bij de kranten als bij Google een boek geschreven, noemd digitalis, met als bedoeling van dat te bestuderen en het effect van digitalisering te brengen op een normale manier leesbare tekst. En het verhaal is dat we eigenlijk vandaag leven in een land van 4 miljard inwoners. We zijn met 4 miljard mensen geconnecteerd op internet en we kunnen makkelijker communiceren met iemand die in Singapore is of in Brazilië dan soms tussen Franstaligen en Vlamingen in België. En dus heb ik dat een land genoemd. Een nieuw land, digitalis waarvan we allemaal inwoners zijn. En wat is het effect op ons leven van die verandering? Nu, digitalis heeft zoals alle landen een aantal problemen. Mobiliteit, gezondheidszorg, sociale problemen. Maar die technologie biedt ons mogelijkheid om net die problemen aan te pakken. En dat is interessant. Met Namelijk onze wereld vandaag, die, we leven beter dan ooit tevoren. Maar er zijn een aantal dingen die we niet opgelost schakelen. Nou, wat we mobiliteit noemen. Wel... Als je de digitalisering gebruikt, als je de technologie gebruikt, kun je net die mobiliteit gaan aanpakken. En niet door extra bruggen te gaan bouwen, maar wel door te gaan denken van, ah, ja, moet ik bijvoorbeeld mij wel verplaatsen? Want bij videoconferencing kan ik een hoop verplaatsingen missen. Ik kan een aantal dingen online regelen in plaats van aan toe te moeten gaan. En ja, als ik dan mij toch wil verplaatsen, hoe kan ik dan bijvoorbeeld mijn verschillende mogelijkheden beter optimaliseren? Ik kan nu deelfietsen gebruiken, ik kan nu deelauto's gebruiken. Ik kan nu taxis met mijn smartphone bestellen. Ik kan makkelijker mijn routeplannen hebben voor een trein te nemen, omdat ik dat allemaal met mijn smartphone kan regelen. Dus het is makkelijker om niet absoluut in die wagen te gaan. Als ik toch in die wagen ga, dan kan ik met wees zorgen dat ik een de, de, niet allemaal samen in diezelfde file gaan zitten. En binnenkort komen natuurlijk de zelfrijdende wagens. En dat maakt er helemaal een verandering. Want in plaats van gewoon het huidige verkeer te verbeteren, komen we tot een totaal ander type verkeer. Waar dan de mensen eigenlijk geen wagen meer willen kopen, maar gewoon een wagen kunnen bestellen met hun smartphone. Ze gebruiken die wagen, ze worden afgezet en die wagen rijdt door. Dat wil ook zeggen dat er in steden geen parkings meer hoeven te zijn. Dus we kunnen de stad teruggeven aan de inwoners en aan de fietsers en aan de voetgangers in plaats van al die parkings en die auto's in de stad. Ook is het ook het probleem van vervuiling voor een deel opgelost. Want ja, het probleem van elektrische wagens is voornamelijk bereik. Nu, als die wagen u afzet en zichzelf gaat bijladen, dan is dat probleem opgelost. Dus... Als men al die technische mogelijkheden die vandaag voorhanden zijn, gaat toepassen, dan ziet men dat men tot een betere wereld kan komen en een aantal van die fundamentele problemen oplossen. Het is hetzelfde in de gezondheidszorg, waar dan in plaats van te wachten totdat u ziek bent en u dan probeert te genezen, met, met digitalisering veel meer predictief gaat kunnen werken. Beter meten uh, op uw lichaam en op tijd gaan zeggen van kijk, ja, er zal een probleem komen, ik ga, u, ik ga nu al ingrijpen alvorens dat je ziek wordt. En zo kun je in alle facetten van de maatschappij gaan zien dat die digitalisering een belangrijk effect heeft om eruit te vinden wat we tot hiertoe gedaan hebben. Dat klinkt allemaal heel mooi. De wereld is één groot dorp waar iedereen met iedereen kan praten. Maar zien we in de praktijk niet net het omgekeerde, dat we alleen terugplooien op onszelf en met gelijke stem praten. Nu, dat is ook een, een, een probleem, want veranderingen komen nu heel snel en de mens, het wordt niet altijd uitgelegd wat er gebeurt. En als er niet een heel snelle verandering niet wordt geduid, en daar rekenen we ondertussen ook op media om dat beter te doen, dan wordt men bang en als men bang is, dan denkt men van, ah ja, eigen land beter en we gaan onze grenzen afsluiten. Die digitalisering zal pas succesvol zijn voor de maatschappij als het ook inclusief is. Onafhankelijk van opleiding, oorsprong, religie, dat iedereen begrijpt wat het effect van die digitalisering is. En dat we zorgen dat iedereen kan mee bijdragen aan die nieuwe maatschappij. En dan denk ik dat het heel veel kan helpen. Omdat naar taalbarrières bijvoorbeeld, kunnen we nu met een kleine ierpluk een onmiddellijke vertaling hebben. Dus als de mensen elkaar al zouden begrijpen, dat zal heel veel helpen. Dus ik denk dat net die technologie het makkelijker zal maken voor integratie om samen te leven. Als we dat op de juiste manier kunnen brengen, op de juiste manier kunnen implementeren, met respect van het privéleven, met vermijden dat iedereen er bang van is, maar eerder dat mensen het begrijpen dat het een opportuniteit is. Alweer, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar is de maatschappij daar wel klaar voor? Wel, we kunnen er klaar voor zijn, maar we moeten natuurlijk zelf beslissen. En ik denk dat ook overheden eh, moeten gewoon beslissen dat dat een opportuniteit is en dat ze daar werk van maken. Ik denk niet dat het op zich trager moet zijn. En ik denk dat we daar in Vlaanderen trouwens een heel mooi voorbeeld van hebben. In de jaren 80 hebben we ook zo'n revolutie meegemaakt. Voor degenen die toen al geboren waren. Wij bouwden in de jaren 80 enorm veel wagens in België. Ford, Opel, VW en Volvo hadden allemaal fabrieken in Vlaanderen. En opeens konden de Japanners nieuwe modellen importeren, die waren goedkoper. Die waren beter uitgerust en die waren van veel betere kwaliteit. Dus heel onze industrie was aangevallen door die Japanse heerschappij die gewoon gebaseerd was op robottechnologie, Maar ze hadden het sneller geïmplementeerd. Toen hadden we ook kunnen zeggen... Van, ja, de overheid is traag, we gaan wachten, we zullen we wel zien. En toen hebben de Vlaamse executief gezegd... Van, nee, dat gaan we niet doen. We gaan een groot plan uitbrengen met een groot plan. Dat noemde we Vlaamse Technologie International. En hij heeft gezorgd dat alle Vlamingen werd geïnspireerd... om in plaats van bang te zijn van die technologie dat leuk was. Affiches langs de snelweg, in het Expo gebouwd. 200.000 man ieder jaar naar de Expo. Iedereen heeft daar zijn eerste robot gezien, de eerste computers. En in de jaren 80 hebben dan nog heel veel mensen gekozen voor technische studies. Bedrijfsleiders hebben hun bedrijf daarop aangepast, hun industrie geoptimaliseerd, hun, hun, hun fabriek robotiseerd of geïnformatiseerd. Met als resultaat dat we vandaag een van de best draaiende economieën hebben. Dus we zitten juist met hetzelfde, maar wel een beetje... Belangrijker, omdat het vandaag niet enkel de Japanse robottechnologie is. Het is de digitalisering die van overal komt. Voornamelijk vanuit de US en, en, en China voor het ogenblik. Wel, laten we gewoon hetzelfde doen. Wij kunnen dat. België hebben dat al een paar keer gedaan in de geschiedenis. Om te zeggen, van, hm, dat is wel interessant. In plaats van het bang van zijn, gaan we er iets van maken. We gaan weer affiches langs de snelweg om te zeggen, van, kijk, Belgium goes digital. En dan alle leerlingen van alle scholen, allemaal naar uh, digitale cursussen, roderingslessen in de scholen. Een inspirerende regering die een plan heeft om België te digitaliseren. Dat is allemaal niet zo onmenselijk, moeilijk en ook niet duur. Hè? Want je kunt dan ook besparen op een aantal dingen die we vandaag doen, waarvan je weet van ja, ja die brugbouwen moeten we misschien niet doen, want dat gaat tien jaar duren om die te bouwen. Tegen dat we die gebouwd hebben, zal de mobiliteit veranderd zijn. Dus we steken dat geld in een digitaliseringsplan. Een van de manieren om dat te doen is artificiële intelligentie. De CEO van Google, Sundar Pichai, zei tijdens de jaarlijkse conferentie van 2017 dat Google vanaf nu heel sterk gaat inzetten op artificiële intelligentie, of AI. Google staat heel ver in deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dit. Jullie horen een virtueel assistente. Zij maakt een afspraak bij de kapper. Wat gebeurt hier? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect, so I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, That's great, thanks. Great, have a great day, bye. Artificiële intelligentie, dat is waar Google volop op inzet. En de mogelijkheden zijn eindeloos. We zijn begonnen, dus op een PC, het zoeken op, op Google. En hebben we dan heel vroeg, rond 2010, gezegd dat we een mobiel first bedrijf zijn. En vanaf dan, dus voordat het dat eigenlijk mobiel verspreid was zoals vandaag, hebben we gezegd: van, kijk, we gaan nu alle producten ontwikkelen op de mobiel eerst. En nadien pas op, op een desktop. Hoewel dat we 95% van onze omzet was. ...op die computer. We hebben dus in 2016 hetzelfde gedaan... ...omdat er nu een nieuwe verandering komt op technologisch vlak... ...en dat is namelijk artificiële intelligentie. En dan hebben we hebben gezegd, van, kijk, vanaf nu gaan we alle producten... ...vanaf de start denken van... Kat, ...wat kan artificiële intelligentie bijdragen bij dat product? En dat maakt dat vandaag... ...de meeste mensen denken dat artificiële intelligentie... ...nog voor toekomstgericht is... ...maar alle producten van Google... ...gebruiken nu artificiële intelligentie om je beter te dienen... Het meest zichtbare voorbeeld is waarschijnlijk geweest Google Translate. Als u nu gebruikt Google Translate om van het Nederlands naar het Engels of naar het Frans te gaan, is het nog niet perfect, maar in ieder geval heel goed. Dat was veel minder goed een jaar geleden. En het verschil is artificiële intelligentie. En dat implementeren we nu in alle producten en gebruiken we standaard. Een van de grondstoffen van AI, van artificiële intelligentie, is data. Jullie verzamelen ook heel veel data van de gebruikers. Ten eerste, ik kan niet veel van het idee hebben dat dat, dat een soort grondstof is of zo. En een grondstof is iets dat u gebruikt en dat dan verdwenen is. Dus als je een, een liter benzine hebt en u rijdt ermee, dan heb je geen benzine meer. Dus data, ten eerste, je al een dagen data. U bent altijd dezelfde. U geeft uw identiteit misschien aan verschillende sites, maar dat wordt gerepliceerd. Ten tweede, we denken dat de, de data die we gebruiken van gebruikers. blijven van die gebruikers. Wij gebruiken die wel om een, een dienst te leveren. Bijvoorbeeld als u zegt van ik geef mijn locatie aan Google, dan kunnen we met Google Maps u de weg tonen. Als u natuurlijk niet zegt waar u bent, dan kunnen wij u de weg niet tonen. Het is altijd om u een bepaalde dienst te kunnen leveren dat we die data gaan gebruiken. Nu, eens dat we die data gebruiken, gaan we die ook heel secuur um, gebruiken, want we geloven dat dat uw belangrijkste goed is. Uw belangrijkste goed. U kunt trouwens naar Google My Account gaan en daar gaan kijken van wat houdt Google van mij bij. Wil ik dat of wil ik dat niet? En u kunt dat ook aanpassen. Dus u kunt zelf beslissen van kijk, welke data geef ik of geef ik niet aan, aan Google. En die data zijn dan ook heel secure in ons datacenter met encryptie en met een aantal technieken. Wat maakt dat niemand daar aan kan? We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness. Affirmative. We no longer say yes. Instead, we say affirmative. Yes, uh, affirmative. Unless we know the, uh, the robot really well. There is no more unethical treatment of the elephants. Well, there's no more elephants, so... Uh, but still, it's good. There's only one kind of dance, the robot. Oh, en de robot. Twee soorten dansers. Als er geen mensen meer zijn, dan zijn robotische wezens de wereld. De mensen zijn dood. De mensen zijn dood. Toch zijn veel mensen bang van artificiële intelligentie. De doembeelden van robots die ons leven overnemen en in het slechtste geval ons ook gaan vernietigen. Die beelden duiken overal op. Thierry Geertz schreef ook een boek over de positieve aspecten van al die grote veranderingen in de technologische wereld, maar hij begrijpt wel dat mensen sceptisch zijn. Ik begrijp je helemaal. Het is niet dat ik zeg van, oh, maar dat is volledig verkeerd. Nee, nee, nee, ik begrijp dat uitermate goed. Daarom denk ik dat we dat moeten uitleggen. En ik ben ook heel duidelijk, ook in een boek, er zijn ook gevaren aan die verandering. Iedere verandering kan gevaar met zich meebrengen. Maar... Als je daar positief tegenover staat en je probeert dat te omarmen en je begrijpt het, dan heb je ook veel meer kans om het onder controle te hebben. Vanuit het angst ga je nooit iets onder controle krijgen. Ja, het is gewoon zaak om iedereen mee te krijgen in het verhaal. en dus zoals je jezelf daar net aanhaalde, iedereen moet mee. Dus is wel laag, hoog opgeleid. En mee in de positieve zin. Want het wordt niet ze moeten mee, maar ze moesten Goesting krijgen om mee te zijn. Goesting was woord van het jaar, een aantal jaren geleden. Met goesting raak je verder. En dus ik probeer dat ook uit te leggen. Niet van, ha, we moeten dat doen, want anders gaat er ik weet niet wat gebeuren. Nee, nee. Het is een mooie opportuniteit. Laten we dat doen. En het is ook leuk om te doen. En by the way, het is ook een goede zaak, want anders kunnen we er eventuele nadelen van ondervinden. Tijd voor een balans. Een blik op de toekomst. Voor zover dat mogelijk is. Wat ziet Jerry Geertz in zijn glazen bol? Nu, het is heel moeilijk om zo'n grote voorspelling te doen. Hè. Dus het is per sector. Hè. Ik denk bijvoorbeeld die mobiliteit, de zelfrijdende auto zal er zeker zijn. En dat gaat onze maatschappij fundamenteel veranderen. De gezondheid gaat verder van predictief um, en advies in plaats van curatief. Onderwijs zal veel persoonlijker zijn. Veel leuker ook, denk ik, dan vandaag. Leuker in welke zin? Hoe kan je daar een voorbeeld van geven? Wel, ik denk dat we, we geven nog altijd les aan de kinderen op een heel. Ouderwetse manier. Eh, namelijk toen dat voerde mensen moesten leren en schrijven. En dan moesten men miljoenen mensen leren, leren en schrijven en lezen. En dan heeft men mensen allemaal in, in klas gezet. En één prof daarvoor. En die moest dan onderwijzen. Eh. Op het is het nog te gek. Want dan zit dan één professor en dan duizend studenten daarvoor. Nu, vandaar, dat kon niet anders. En vandaag kan het wel anders. Als ik kijk naar mijn kinderen. Die hebben bijvoorbeeld wiskunde op school. Ze snappen er niet veel van. Ze komen thuis, ze kijken naar wat YouTube-filmpjes. daar wordt dat veel beter uitgelegd. En nadien doen ze hun oefeningen. Dan heb je zoiets van, well, misschien kunnen we het andersom doen. En in plaats van een niet zo leuke les te hebben, laten we die video's integreren tijdens de les. Zodat tenminste de leraar een coach kan zijn tijdens het gebruik van die video's. Maar aan de hand van die video's kan iedereen op zijn eigen snelheid leren. Bijvoorbeeld, ik was goed in wiskunde, dus ik, ik, ik vond dat het altijd te traag ging. Maar ik was slecht in talen, dus ik vond dat altijd... Te, te snel ging. Dus als ik mijn eigen video's kan afspelen, dan kan ik kijken van, ja, kan ik misschien sneller de wiskunde afhandelen en wat meer tijd steken in de talen. Maar ook die video's zijn gewoon leuker gebracht, omdat niet iedere leraar wiskunde kan die wiskunde op dezelfde gepassioneerde manier brengen of het allemaal goed uitleggen, zelfs als het een goede leerkracht is. Men kan aan de hand van de video's, bij wijze van spreken, de beste leraar van de wereld gebruiken om kinderen te inspireren. En misschien niet dezelfde voor alle leerlingen. Want sommigen hebben liever een zakelijke presentatie. Anderen gaan het liever een beetje leuker maken, een beetje langer. En dus die methodes zijn er. En als men kijkt naar het internet, is wel één... Een omgeving van 4 miljard mensen, maar het laat u voornamelijk toe om aan te passen aan uw eigen noden. In plaats van een kaart van België te kopen, kijk ik op mijn smartphone naar dat kleine deel van de kaart die ik nu nodig heb. En dat is voor onderwijs, maar ook voor de alle delen van de maatschappij exact hetzelfde. Dus het internet maakt het gewoon dat, dat alles gepersonaliseerd kan worden, maar wel voor 4 miljard mensen, wat op een industriële manier niet kon. Als Ford de goedkope wagen heeft uitgebracht, dan waren het allemaal dezelfde Ford's. Beschikbaar in alle kleuren als het maar zwart was. Ja. Vandaag is het mogelijk om voor 4 miljard mensen een individueel aanbod te brengen, omdat het gedigitaliseerd is en kan aangepast worden. Ja. Ja, Dit was een podcast van vrtnieuws.be. Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.